Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Blok, zondag 27 juni, 6 uur, maar in je agenda. Dan speelt Oranje de achtste finale van het EK. Nederlands al is groepswinnaar na de winst op Oostenrijk gisteravond. Memphis, korte aanloop, Memphis, Memphis schiet er maar in. En het is 1-0. Memphis stuurt, jawel, Malenweg op weg naar de 2-0. En het is weer... Hoe is het toch mogelijk? De winst werd op meerdere plekken flink gevierd... en niet altijd netjes volgens de coronaregels. In Apeldoorn stonden honderden mensen met vlaggen en vuurwerk op een rotonde... en ook in Den Haag gingen mensen de straat op. Ja, kijk, dat hoort erbij. Tenminste, het hoort, het hoort er niet bij. Maar ja, wij zijn dat hier zo gewend. En uh, het is nu rustig. Kijk uit, hoor. Dit kan toch Dat vond Dit ook de politie. Meerdere mensen zijn opgepakt. Er is ook nog ander nieuws. Het was vannacht weer onrustig tussen Israël en de Gazastrook. Een maand geleden spraken ze af om te stoppen met vechten, maar sinds deze week is het weer mis. Bij de aanvallen van vannacht zou niemand gewond zijn geraakt. Yo Silvio is opgepakt op het vliegveld van Curaçao. Eerst werd gemeld dat hij zou hebben gereisd met een vervalste coronatest. Maar volgens de politie zit hij vast omdat hij tekeer ging tegen vliegveldpersoneel. Yo Silvio zou ook mensen hebben bedreigd. En vanavond om 7 uur is er weer een coronapersconferentie. Dan wordt waarschijnlijk aangekondigd dat je vanaf volgende week zaterdag niet meer thuis hoeft te werken. Geen mondkapje meer op hoeft als je nog maar wel anderhalve meter afstand houdt.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 9 is zon zee danfort en zomer zomer heets once again something special con tu tiempo pues sonreiremos de que ahora va inquietamente nuestra primera pregunta cuál es la razón pues el padre con solo siete días de aquel embarazo. Yo. El niño a pocos meses se parece a su padre y ya diciendo Ya los conflictos comienzan y abuela fea no le ganas ni nada ni quería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 kast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 Primonade voor de tolst, limonade voor de tolst. Ieder achterin gedragen zich als toch. In de vaak die oorlogsproef. Primonade voor de tolst. Zie je hem, maak ze naambaar van de zonsgez.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 I'm Dreams won't pay your bills at all. I heard it was one of the things I get right. Ciao! Raise a toast Enjoy the show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 Like a new beginning De hoofdpunten van het nos journaal Mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10 uur een afspraak maken. Mensen uit 2002 vanaf 1 uur. Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en mensenrechten schendingen is opnieuw toegenomen. Het waren er volgens de VN-vluchtelingenorganisatie vorig jaar ruim 82 miljoen, 4 procent meer dan in 2019. Het onderwijssysteem in Nederland vergroot de kansenongelijkheid onder kinderen, stelt de Sociaal-Economische Raad. De kwaliteit van het onderwijs is volgens de CER nu onvoldoende, onder meer door het lerarentekort en volle klassen. Het weer, de regen in het westen trekt weg en dan breekt de zon door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later opnieuw zware onweersbuien.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 You me free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 Ik ben een desastre, ik weet niet wat er gaat Ik heb geen tijd, ik heb geen heeft met hilos van mijn ansiedad. Ik heb tus piernas cruzadas en mi pijplijst, tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor que es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 Show Ways to make it better oh. than I look up in the sky. Open the there's the baby, Mama Mama Mama I Mama South side, I would Mama Mama I would Mama that takes me back to the places we used to go and i've been trying but i just can't find FM Zandvoort. Zandvoort. it's dangerous. De zomer van ZFM. ZFM Antwerpen. ZFM 106.9 FM. Z